Van tien uur.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 Zwartrijders in het openbaar vervoer krijgen een hogere boete, 70 euro in plaats van 35. Ook de administratiekosten, als de boete te laat wordt betaald, gaan omhoog van 10 naar 15 euro. Staatssecretaris Manveld wil zo het aantal zwartrijders in het openbaar vervoer verder terugdringen. De Tweede Kamer vond 35 euro niet afschrikwekkend genoeg en had om hogere boetes gevraagd. Voor abonnementhouders die vergeten in te checken komt er een aparte regeling. Zij krijgen nu een boete, maar dat vindt Mansveld niet terecht.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 In Burundi worden vandaag omstreden parlementsverkiezingen gehouden na maanden van politieke onrust. Afgelopen nacht was het onrustig in de hoofdstad van het land. Daar werd eerder ook al geprotesteerd tegen president Nkurunziza en zijn regering. De internationale gemeenschap had het om uitstel van de verkiezingen gevraagd tot de rust in het land is teruggekeerd. Maar volgens de Burundese regering kan het juist tot meer chaos leiden. Twee maanden geleden braken protesten uit toen president Nkurunziza zich kandidaat stelde voor een derde Amstermijn. Volgens zijn tegenstanders is dat in strijd met de grondwet. Het weer het droog en van het westen uit steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen ook veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad toch vooral vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Evedingen en Noorderloos staat 13 kilometer. Daar heeft daar een aanhanger van een vrachtwagen in brand gestaan. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nu zo'n uur. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kan het beste kiezen voor de A2. Op de A44 richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Leiden en Wassenaar staat nu 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Is zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Zon, zee en heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort.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 en sempre al futuro en così immaginiamo un mondo finché we Het een eerlijk begin hè, van het de derde en laatste uur van Zalvoort op zaterdag... of Zalvoort op maandagmorgen. Dan luister je naar de herhaling. Jorgen Eros Ramosotti en Tena Promessa. U drie, heb je er een beetje zin in? Jazeker. Oké, okay, wat gaan we doen? Uh, uiteraard, luisteraars, uh, zoals er zijn, de vaste items in het derde uur. Rond de klok van half vijf, de dieren van de week. En we doen wederom een oproep om konijnen uit het dierentehuis... Uh, die zitten we nou even in het zonnetje... Uh, twee weken geleden waren er nog acht. Vorige week waren er vier. En ik moet helaas constateren dat er nog steeds vier hey. op zoek zijn. Dus bij herha herhalende oproep om uh, konijntjes in huis te nemen. Maar goed, uh, wees wel goed voorbereid. Dat dieren van de week rond de klok van half vijf. Het was de item, het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Het wordt vandaag, kijk naar buiten. Uh, het wordt een gedicht over het Zandvoortse strand. Onder het motto van heerlijk rustig. Kort over vier hebben we natuurlijk de Pit Report... want dat hebben we ook elke, elke zaterdag in onze uitzending. En we hebben een terugblik op de Volvo Ocean Race 2014-2015... want die is vanmiddag afgesloten met een import race in Göteborg. De rangen en standen en de einduitslag, dat allemaal later dit uur... De, uh, met het terugblik van de Volvo Ocean Race. En we hebben ook uh, golfnieuws en dan hebben we het over BMW Open... wat momenteel verspeeld wordt in Duitsland. En we hebben slecht nieuws voor Joost Luiten. Uh, net zoals vorige week. Wat een ramp, hè, was dat? Ja, hij begon uh, vorige week ook goed en eindigde dus desastreus. En het schijnt dat uh, dat verhaal zich gaat herhalen nee, in Duitsland. Hè? Ja. Nou, hoor we horen straks voor je maar eerst meer muziek. Hier is Keiko en Stol de Show. Darling, darling, turn the back on now.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 Blijft een hele aparte, maar toch wel hele leuke plaat, hè? Een hit van dit moment hoorde je bij CFM. Dat was Keiko en Stol de show. Zo dadelijk het uh, race report met collega Vos. Maar hier is deze van Kovac. Hier is Digging.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 Yo de de CEO van Kovacs dat was digging. FM. Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, en daar is het precies kwart over vier geworden. Tijd voor de Pit Report, uh, Abertsen. Ja, dan gaan we eerst even uh, uh, de, uiteraard de Formule 1. Er is een megabot uit de verenigde Staten op de Formule 1 gedaan. De Amerikaanse miljardair Steven Ross, eigenaar van het Amerikaanse voetbalteam Miami Dolphins. Plant een grote aandelenovername in de Formule 1. Zijn bedrijf, zijn bedrijf RSE Ventures zou volgens de Financial Times en Reuters samen met een grote investeerder uit, uiteraard Qatar de aandelen willen kopen van het Britse investeringsfonds CVC Capital Partners. Het betreft, nou komt hij, 35,5% van de aandelen in de Formule 1. En het bot zou rond de 8 miljard dollar, omgerekend 7,1 miljard euro bedragen. De bedoeling van Ross is om de koningsklasse van een autosport... meer aanzien te geven in de Verenigde Staten. Op dit moment is er maar één Grand Prix in de VS, die van Austin in Texas. Volgend jaar doet er wel een Amerikaans team... onder leiding van Gene Haas zijn intrede in de Formule 1. RSE Ventures kan de marktwaarde in de VS sterk verhogen. Qatar wil ook graag een eigen Grand Prix. CVC Capital Partners is al tien jaar de grootste aandeelhouder in de Formule 1. Het bedrijf heeft Bernie Ecclestone de vrije hand gegeven... om de koningsklasse te bestieren...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 Dan nog even een bericht over Verstappen. Max Verstappen kende een lange testsessie op het circuit van Spielberg Oostenrijk... waar hij afgelopen weekenden nog achtste werd tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Ondanks de regen was de coureur van Toro Rosso tevreden met het resultaten. Het is jammer dat we in de ochtend zoveel tijd verloren vanwege de regen, maar het was een goede beslissing om de test met twee uur te verlengen. Zodat iedereen zijn testprogramma kon afwerken, al dus verstappen op zijn eigen website over de testsessie. Uiteindelijk hebben we nuttig werk kunnen doen en hebben we flink wat ronden kunnen rijden. Nou, dat zeg ik er weer bij. En data kunnen verzamelen. Mm -hmm. We hebben hiermee extra data kunnen verzamelen, die ja, samen waar, met de informatie van het afgelopen raceweekend zeer bruikbaar zal zijn voor de de komende races. Verstappen eindigde de testdag als derde op iets meer dan drie uh, honderdste van een seconde van Mercedes-reservecoureur Pascal Weerlein. Uiteindelijk kwam de Limburger tot 97 ronden. Het meest van iedereen die actief was op de testdag. En afgelopen woensdag neemt regerend DTM-kampioen Marco Wietman het stuur over van Verstappen. Dat was dus afgelopen week. En of Jos Verstappen volgend jaar een Renault-motor in zijn auto krijgt... of een Ferrari-motor, dat kunt u hem vanavond allemaal zelf vragen in Zandvoort. Zullen we dat aan Max doen? <laughs> dat gaan we aan Max doen. Ja, dat gaan we aan Max vragen. Nou, ja, toch leuk, hè? Heel vanavond om 8 uur de Meet Creeds hier op het Ruithuisplein... met onder meer Max en Jos Verstappen en Arie Luyendijk en nog veel meer. Gauwauw op de zaterdagmiddag bij CFM. Je de Elton John en Kiki Dee En don't go, breaking my heart. Nou, het is acht minuten voor al vijf geworden. Dus dadelijk de dieren van de week. En het zijn weer konijntjes. Dus blijf daarvoor luisteren. Ja, wat, wat wij zeggen. Ik heb ook een nagekomen activiteitbericht. Oké, okay, nou, die doen we naar de volgende plaat. Is dat okay, goed? Ja, graag. Oké, okay, nou, daar komt hij aan. Hier is Carly Simon en cell Sofane. je John lekker meedoet met deze plaats... dat kan gewoon heel eenvoudig via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl een uh, kijkje nemen in de studio aan de Tolweg 10A. Nou, voordat we naar de konijntjes gaan, uh, Albert-Jan... heb je eerst nog een nagekomende evenementenbericht. Ja, want voor mensen die no nu nog niet weten waar, waar ze morgen naartoe gaan... ik heb nog een extra, heel leuke, leuke ac activiteit. En wel een kunst- en boekenmarkt op het Badhuisplein. Morgen van 10 tot 4 is er voor de tweede keer dit seizoen een culturele markt op het Badhuisplein. Kunstenaars en boekhandelaren uit het hele land komen met hun mooiste werken naar Zandvoort om tentoons te stellen en te verkopen. Er zal weer van alles op het gebied van kunst en boeken te zien zijn en te koop zijn. Schilderijen in alle kleuren en maten, van abstract tot traditioneel... maar ook zwart-wit, pentekeningen, sieraden, textiel en marmeren en bronzen beelden... zullen zeker niet ontbreken op deze kunstmarkt. De kunstenaars staan zelf bij hun kraam, zodat je ze kunt vragen... wat ze ertoe gebracht heeft juist dit kunstwerk te maken en hoe ze het hebben gemaakt. Ook komen er een aantal van naar Zandvoort... om een grote verscheidenheid aan boeken te stellen en mogelijk te verkopen. Voor liefhebbers van plaatjesalbums valt er ook zeker genoeg te struinen. Net als voor liefhebbers van stripboeken, romans, detectives, kookboeken en literaire werken. En last but not least, tuinboeken. Dus morgen van 10 tot 4 een kunst- en boekenmarkt op het Badhuisplein. Nou, volgens mij hebben wij morgen geen tijd om uh, programma te doen. Nee, we, we moeten even tussendoor. Zo hè? druk, even naar het circuit, even ja. naar de boekenmarkt. Even naar de boekenmarkt. Uh, nou, nou, dus dan genoeg daarna. te doen, even naar culinair. Even naar culinair. En ik moet morgenochtend, om 9 uur word ik opgehaald door collega Willem uh, Willem. Want uh, wij gaan natuurlijk even naar het circuitpark Zandvoort morgenochtend. Want daar gaan we, uh, zijn wij getuigen. Dat wist ik in ieder geval. En uh, samen met Willem van de eerste demo van Max Verstappen. Die om tien over half elf staat uh, gepland. En daarna scheur ik weer naar de, uh, naar de studio om samen middags met jou uh, radio te maken. Doe je toch lopend, of niet? Ik doe het alles lopend. Ja, dat dacht ik ook. Ja, Zodadelijk de dieren van de week bij CFM op de zaterdagmiddag. Nogmaals een hele goede middag. De zon schijnt lekker hier in Salford, mocht je dat nog niet gezien hebben. Eh? Ja, daar worden wij vrolijk van. Ja, morgen een beetje een slechtere dag en dan gaan we volgende week echt de warmte tegemoet. We het juist om half drie van onze weerman Lex van der Hoorn. Maar een hitte golfje, nou dat zit er waarschijnlijk toch nog niet in. Heel veel lekkere muziek nog onderweg vanmiddag, waaronder deze van Bakkermats. Ik Ja, goed, uh, albert Jan. Ja, is ja, zo ja, een ja. Iedereen is aan erbij. Ja, ik zag het. Ja. Beetje vastgesmeerd gewoon. Ja, uh, ja, ik zag het. www.zvmlive.nl, daar kan je dat ook zien. En er komen steeds meer kijkers bij. Dus uh, ja, die koptelefoon zit nou ook vast. Ik begrijp hem. Het is uh, half vijf geweest. Tijd voor de dieren van de week. Daar zijn ze weer, hè? De konijntjes. Niet alleen honden- en kattenluisteraars zoeken de nieuwe baas... maar ook de konijnen. In het asiel willen heel graag een eigen plekje... Twee weken geleden hadden we die oproep ook... en toen hadden we nog acht konijnen in het, in het, in het dierenasiel. Vorige week vier en nu nog vier. Hmm. Ze zoeken namelijk een fijn huis of een, met een tuin... waar ze lekker buiten kunnen wonen. Het liefst met een passende soortgenootje... want konijnen zijn graag samen. Op, op, op dit moment zitten er nog vier konijnen in het asiel... te wachten op hun eigen huis. Allemaal hebben ze zo hun eigen karakter. Er zit dus vast wel een leuk konijn bij... Uh, die uh, bij u of uw konijn past. Kom eens langs om met hen kennis te maken. En vergeet niet om even een lekker worteltje mee te nemen, want ze zijn gek op wortels. En hoe um, luiden de namen? Alfonso zit nog in het dierenthuis, een damsel. En ach, Nora en Nico, moeder en zoon ook nog. En die gaan echt met z'n tweeën. willen graag met z'n tweeën geplaatst worden. Dus uh, Alfonso, damsel. En Nora en Nico verblijven momenteel in het dierenthuis, Kermeland, Kees 5.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 En ik heb al weken een plaat in mijn hoofd, weet je. Ik denk, nee, die mag ik niet draaien. Die kan jij niet draaien. Ja, ja. Zo mensen. Dan... Nee, maar ik doe dat toch. Liefde, wat ik nu voor jullie Hier is uh, Henky, een lief klein konijntje. Over. Lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus.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 Klein konijntje, oh lief klein konijntje. Oh nog vier lieve kleine klein konijntjes in het kennemer Dierenhuis. Dus neem contact op met uh, de kennemer Dierenhuis aan de Keesomstraat nummer 5. Ja, ja. Heb ik hem lekker toch gedraaid? Hè? Henkie en lief klein konijntje. Nou, we gaan ons opmaken voor het mooie gedicht van de dag. Maar eerst nog een dance classic van Alfred Cheatham. Hier is SOS. What you're in the back You're in the my lady I need the het SOS van uh, een van de boten af... van uh, de Volvo Ocean Race, uh, Albert-Jan? Niet meer. Niet meer. Nou, gelukkig maar. Hier hoorde <coughs> SOS, de signaler van Oliver Cheatham. Inderdaad, zo zijn we toegekomen... aan de Volvo Ocean Race. Ja, en uh, het zit erop. We hebben eigenlijk, het uh, zit erop? We, Oké. Okay. We hebben als uh, CFM vanaf uh, oktober vorig jaar... regelmatig verslag gedaan... van deze zeilrace rond de wereld. En uh, het zit erop. En Team Brunel stelt tweede plaats overal veilig. Schippenbouw Bekking was afgelopen maandag in Zweden... tijdens de finish een gelukkig man. Ik heb net mijn eerste biertje gedronken in ruim een jaar. Ik geloof niet dat ik een wereldzeiler ga worden. <laughs> Sprak hij veel betekenend. De 52-jarige pofzeiler uit Deventer... had kort daarvoor met Team Brunel zijn zevende zeilrace rond de wereld... tot een goed einde gebracht. Bekking en zijn bemanning eindigden in de negende en laatste etappe... van de Volvo Ocean Race tussen Lorient, Frankrijk en Göteborg... Op de tweede plaats achter de Turks-Amerikaanse boot van team Alvi -Al -Al -Al Medica. Daarmee stelde team Brunel de tweede plaats in het eindklassement... keurig veilig met Abu Dhabi Ocean Racing als verdiende winnaar. We zijn ongelooflijk blij met de tweede plek, liet Becking uitgelaten weten. De jongens hebben geweldig werk verricht. We kunnen elkaar nog steeds recht in de ogen aankijken... en zeggen dat we het beste eruit gehaald hebben. Abu Dhabi was simpelweg het beste team. Door de introductie van de eenheidsklasse... was deze editie van de Volvo Ocean Race ongekend spannend. Mijn eerste zeilrace rond de wereld was met voorsprong de beste. Maar deze staat voor mij zeker op een tweede plaats. Volgens bemanningslid Gert-Jan Poortman was het laatste deel van de afsluitende etappe met een korte tussenstop in Den Haag. Voor Team Brunel zeker geen gelopen koers. Het was zenuwslopend. Net na de herstart in Scheveningen hadden we geluk dat Maffelen een fout maakte. Ze wilden de route dicht langs de Waddeneilanden pakken en zagen te laat dat wij voor de meer noordelijke route kozen. Aan de wind voeren we onverwachts snel... en we hebben puur op snelheid Dongfeng Racing Team ingehaald. De gehele route naar Göteborg konden we de andere boten zien varen. En net voor de finish schoof het hele veld weer in elkaar. Het was nog best wel even zweten. We mogen super trots zijn dat we tweede overal zijn geworden. Na ruim 38.000 zeemijl zit de mondiale zeilrace er uh, zat, er, zat er bijna op. Want vandaag was er nog een race in Zweden... Alleen deze uh, havenrace telt alleen voor de importscores. En uh, bij gelijke stand zou dat uh, in het algemeen klassement... Uh, van invloed kunnen zijn. En in het klassement stond voor uh, vanmorgen even, uh, Brunel eveneens tweede... met nog een hele kleine kans op de eindzegen in de importraces... We gaan voor de laatste race gewoon proberen te winnen. We blijven immers topsporters die altijd voor de winst gaan. Al dus poortman. Nou, ik kan u mededelen, luisteraars, dat Brunel inderdaad de importrace in Keutenborg gewonnen heeft. Hey. Alleen Abu Dhabi Ocean Race, die hadden als laatste moeten eindigen, dus zevende. Maar die eindigden zesde in de importrace. Dat race. was slim. Dus wat betekent het overall in de importrace kwalificatie? Uh, Dat Team Brunel ook daar tweede is geworden en de Abu Dhabi Ocean Race eerste. Met slechts één punt verschil. Goed dus nieuws! Zowel overall twee als importraces, Team Brunel ook twee. Geweldige prestatie. Mooi gedaan door Team Brunel. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Ja.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 Daar heb je hem weer, hè? die Felix, waar we het al heel veel keren... vandaag in dit programma over gehad hebben. Heel veel iets gescoord, waaronder die met Omi en Cheerleader... en nog een paar andere, en ook deze, Ain't Nobody. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest, tijd voor het gedicht van de dag. En het is weer een hele mooie geworden. Komt-ie aan. Heel alleen op het Zandvoortse strand... Lekker lui in het zand. Heerlijk rustig. Met je hoedje heel gracieus op het puntje van je neus. Heerlijk rustig. Er kwam een bootje over zee. Dat nam al je misères mee. En je ligt heel alleen. Alles is om je heen. Heerlijk rustig. Er klinkt een bel. De strandkar komt van ver. Lekker visje eten. Van de tegoedbond van het WK Haring heten. Een man met zijn oma. De kinderen met hun pa en ma. En de golven op zee deinen rustigjes mee. Heerlijk. Heerlijk rustig. En in de lucht, daar, daar drijven nou wat witte wolkjes in het blauw. Niet te gauw, niet te gauw, maar heerlijk rustig. En heel stil, heel tevreden, zakt de zon in de Zandvoortse zee. Heerlijk, heerlijk rustig. Zet de lucht en het strand in een laaiende brand. Heerlijk, heerlijk rustig. En plotseling zwijgt een muzikant. De kinderen zitten lekker hand in hand. Maar de zee ruist nog voort. Dat is al wat je hoort. Heerlijk, heerlijk rustig. De mensen blijven even staan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 Het mooie gedicht van de dag bij CFM. Dankjewel, Albert Jan, daarvoor. Graag gedaan. Het was heerlijk rustig, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Dat is ook de bedoeling. Ja. Het, was Het, was Het Het was rustig. Was rustig. Ja. Goeie ja. hoor, wat er niet ernaar gaat komen. <laughs> niet te geloven. Hier is Van Kessel en de Paro aan de zee.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 Iemand gedacht. Ik weet wie zit mijn bloed. Hoort eens in het woord. Hier is het allemaal. The reason Het grijze Jan. Ja, ik zie het is hier voorbij gevlogen. Jo, joh, die drie uur is zo voorbij. Maar gelukkig, de komende twee uur is onze collega Fred er weer... met Entertainment for You. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag, Fred. Hallo, heb je het een beetje dan? Mooi, geweldig. Dus blijf luisteren naar uw lokale zender ZFM. En Duran Duran was zo weer het ene laatste plaatje... wat betreft dit programma. Wat ga jij morgen doen? Morgen zeker helemaal niks. Morgen heb ik een afspraak met Max... Met Max, ja. Ja, met Max. Uh, en dan ga ik er die eerste demo kijken om uh, kwart voor elf. En dan, uh, dan wandel ik weer rustig naar de studio. En dan gaan we morgenmiddag weer radio maken van 2 tot 5. Met Zandvoort op zondag. Nou, dan ga ik weer zien. En het is de bedoeling hè, dat we ook uh, even contact opnemen met Willem. Ja, nee. Willem die is voor ons de hele dag uh, aanwezig. Hij is ook smiddags aanwezig als, de, als uh, Jan Lammers gaat rijden. Arie Luijendijk gaat rijden. Jos Verstappen gaat rijden. Dus ik zou zeggen, hard de grindbak even aan. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Maar uh, goed, nee we hebben Morgen live verslag vanaf het circuitpark Zandvoort door Willem van Densen. Wij zeggen tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag, tot morgen. Doei! doei.